Dat zijn er journaal. De politie heeft een voorwerp neerlegde bij een Jumbo-supermarkt in Groningen. Korte tijd later was er een explosie waarbij het pand beschadigd raakte. De camerabeelden zijn eerder dan gepland vrijgegeven vanwege een bommelding vanmiddag bij een ander Jumbo-filiaal, ook in Groningen. De supermarkt moest worden ontruimd. De explosieve opruimingsdienst toetaalde de hele middag onderzoek. Begin mei werd bij weer een ander filiaal van Jumbo in Groningen ook al een projectiel aangetroffen dat niet ontplofte. De politie vermoedt dat er een verband is tussen de drie gebeurtenissen. Serena Williams heeft voor de derde keer een loopbaan het toernooi van Roland Garros op haar naam gezeven. Amerikaanse nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Tsjechische Lucy Savarova. Er waren voorafgaand twijfels over de fitheid van Williams. De vraag was of ze voldoende was hersteld van haar griep. Maar tijdens de wedstrijd was van fysiek ongemak niet veel te merken. In het zuidoosten van Turkije zijn Turkse Koerden de straat opgegaan... om te demonstreren tegen de dubbele bomaanslag van gisteren... in de stad Diyarbakir. Op een bijeenkomst van de Koerdische Democratische Volkspartij... ontplofte toen kort na elkaar twee spijkerbommen. Hoeveel slachtoffers daarbij zijn gevallen is niet duidelijk. Er zijn berichten over drie of vier doden en meer dan 200 gewonden. Ook in Rotterdam gingen vanmiddag tientallen Koerden de straat op. Ze kwamen samen voor het Turkse consulaat. Politie heeft één man aangehouden, maar verder verliep het protest rustig. Op de A28 bij Strand Nulde is een vrachtwagen met 19 ton zalm gekanteld. In de richting Amersfoort is de weg waarschijnlijk nog tot 8 uur vanavond dicht. De vrachtwagen ligt op de vluchtstrook en blokkeert ook de rechterrijbaan. Om de lading te kunnen bergen is de snelweg helemaal afgesloten. Verkeer in de richting van Zwolle heeft er ook last van. Er staat een kijkersfile van enkele kilometers lang. De ANWB raadt automobilisten aan om te rijden via Apeldoorn. Het weer vrij zonnig en droog, het is 17 tot 22 graden. Morgen opnieuw droog en ook geregeld zon. Het wordt dan tussen de 17 en de 21 graden. Dit was het NUVS-journaal. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Europa, het hitgevoeligste continent van onze aardkloot. Wekelijks verzorgen zo'n 1200 radiostations meer dan 1000 hitlijsten. Verspreid tot de verste uithoeken van ons continent. Teruggebracht op begrijpelijke proporties betekent dit dat de hit zich in een mateloos tempo vermenigvuldigen. Cijfers bepalen hier de posities van platen die worden gekocht door mensen zoals jij en ik.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 Een hele goede zonnige middag. Tropische middag kan ik wel zeggen. Zes minuten over de klok van drie. Betekent dat weer tijd is inderdaad voor de Euro Ragdown. 25e jaargang, aflevering 23. Dat maakt er vandaag 5 juni 2015. Deze week hebben we 15 stijgers, 8 zittenblijvers, 14 dalers en maar liefst 3 nieuwe binnenkomers weer. Helaas moesten daarvoor ook drie mensen de ruimte maken. Britney Spears, Iggy Azalea en Pretty Girls. Drie weken in de lijst gestaan, die zijn helaas uitgegaan. Carly XCX met Break the Rules. Na 18 weken hebben ze de lijst verlaten. En na 7 weken heeft Felix Johansza met Jasmine Thompson. Ain't Nobody ook de lijst verlaten. Ze hebben plaatsgemaakt voor drie nieuwe artiesten. Waarvan er eentje van het Eurovisie Songfestival vandaan komt. Zou je denken, die heb je vorige week toch al? Ja, maar dit is er weer eentje bij. Deze die heeft uh, helaas uh, net niet gewonnen. Maar het scheelde niet veel. Uh, maar de nummer blijkt dus wel populair te zijn. Want hij wordt uh, veel gedraaid, veel gekocht, veel gestreamd. En uh, ga zo maar door. 2 miljoen keer bijvoorbeeld op uh, Spotify alleen al. Snelst verstijgen deze week is uh, Mans Zermeleu Met Heroes. Ja, die is ook van het Songfestival. Die heeft uh, gewonnen toen. 10 plaatsen gestegen deze week. De grootste verliezers uh, zijn met 15 plaatsen gezakt. En dan heb ik het over Sia samen met The Weekend en Diplo met Elastic Heart. En daarnaast ook Celesteau uh, met Reason. Ook 15 plaatsen gezakt. We gaan deze week weer kijken naar de Europese top 40, maar ook naar de Nederlandse top 40. Kijken of er nog wat uh, nieuws is uh, in het artiestenland. Dat gaat denk ik wel weer goed komen. En natuurlijk de heetste hits uh, van Europa. Met een hele mooie top 3 deze week. Vorige week hadden we een compleet nieuwe. Deze week uh, is er maar eentje blijven zitten in de top 3. De rest is veranderd. Hoe de top 3 er vorige week uitzag, dat uh, ga ik je laten horen. Nummer 3. Betrouwbaar, maar wel als je Vorige week was dat op nummer 3 Madcon. Op nummer 2 Lunch Money Lewis. En op nummer 1, Major Lezer DS Snake met Lan. Deze week beginnen we met de hekkensluiter nummer 40, Ariane Krande. De week nog op 39. Die week daarvoor op uh, 30. Dus is het uh, lekker aan het zakken. Het is waarschijnlijk echt de uh, last time uh, dat draaien in de Euro Breakdown. Maar niks is zo veranderlijk als het weer en muziekland helemaal met de hitlijsten. Want het kan zomaar weer veranderen dat Ariana Grande uh, volgende week weer ergens in 20 terecht staat ofzo. Je weet het niet. Kijk zo direct maar uh, naar Omi bijvoorbeeld. Zat ondertussen 23 weken lang al in de lijst. Die zakte helemaal naar de 40ste plek... maar die uh, begint toch weer langzaam op te klimmen. Goed, wij gaan door met uh, nummer 39 van deze week. En dat is de eerste nieuwe binnenkomer die wij hebben. Dat is het nummer van uh, Paulina Kakarina. Denk je van... Uh, nooit van gehoord? Dat kloppen! Ik ook niet. Uh, um. Ze komt uit uh, Rusland. Uh, ze heeft wel meegedaan met het uh, Songfestival... en daarvan zou je er waarschijnlijk uh, moeten kennen... Ja, dat was de inzending van uh, Rusland met a Million of Voices. Nou, een klein beetje achtergrond over deze dame is altijd wel handig. Want uh, ze houdt van reizen, zullen we maar zeggen. Want ze is uh, geboren in Moskou. En uh, ze bracht toen het grootste deel van haar jeugd door in uh, Griekenland. Waar haar moeder toen de tijd opdracht als uh, balletzangeres. En in 1993 Steve uh, Gagarina's vader. Waarna haar moeder ook weer besloot met een gezin terug te keren naar Rusland. Echter, uh, niet veel later ging ze weer terug naar Griekenland. Ja, ze had van heen en weer reizen. En ze bleef daar toen tot uh, eind van de middelbare school. En toen ging ze weer, jawel, je raadt het al, terug naar Rusland. Maar toen trok ze in bij haar grootmoeder. Nou, in uh, 2003, een tijdje later, dus nam Kakarina... ...deel aan het tweede seizoen van een Russische zangwedstrijd. Fabrika Zhortov, zoiets is nooit goed geweest. Um, ze won die competitie en uh, betekende meteen de start van haar muzikale carrière. Haar eerste album werd uitgebracht in 2007, gevolgd door een tweede in 2010. En in maart 2015 werd bekendgemaakt dat uh, Gagarina... ...Rusland zou gaan vertegenwoordigen op het Eurovisie Songfestival... ...wat toen de jongstleden in, uh, want het in uh, Wenen is gehouden. Nou, ze wist de finale te halen uh, met de Million Voices... Waardoor ze op 23 mei 2015 uh, in de finale stond. En uiteindelijk uh, heeft ze ja, het spannende er even om of ze eerste werd. Maar uh, dat heeft ze net niet gered. Ze is tweede geworden. De eerste is natuurlijk uh, Zwitserland geworden. Maar ze is dus tweede geworden met een million voices. En Europa die pakt hem ook goed op. Dit nummer. Deze week nieuw binnengekomen op uh, 39, dus Polina Gagarina. Wat een van de meest invloedrijkste personen ter wereld. Sowieso de meest invloedrijkste uh, vrouwelijke muzikant ter wereld. Dan heb ik natuurlijk over Taylor Swift. Dat vinden we deze week op 33 met de prachtige Bad Blood. En als je denkt, hé, uh, hey, dat is een mannenstem, die is niet van Taylor. Dat klopt, dat is van uh, Kendrick Lamar. En zie ik je nou lekker op het strand of uh, buiten in de tuin. Zet dan even je speakers wat harder, want dit is toch wel, denk ik... een van de zomerhits uh, van 2015... Ondanks dat het al wat ouder is. Omi met Cheerleader. Deze week op 32. you need me do you think i'm pretending to make you feel like cheating like Ik heb een uh, ander idee had over de zomer voor 2015. Maar daar kom ik uh, straks nog op de terug. Euro Breakdown op, Breakdown op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Dat zal ik zo direct gaan verklappen. Eerst gaan we luisteren naar uh, nummer 30 in de lijst. Vorige week nog op 15. Een van de snelste dalers. 10 weken in de lijst. Hoogste positie was 7. Dit is Stella Soo met Reason op 30. Reason look Hier komt deze Sella Zoom met haar uh, tweede grote hit, Reason. Deze week op nummer 30 dus, in de Euro Breakdown. En het is weer tijd voor een uh, kleine resume. En dan zou ik normaal overschakelen naar uh, Sander, maar die zit lekker in het uh, zonnetje. Ik geef hem nog gelijk ook. Ik hoop uh, jij thuis ook. Dat je niet binnen zit. Of misschien zit je wel op je werk, joh, dat kan ook nog. Ah joh, dan uh, hoop ik dat uh, straks als jij uit je werk komt... Dat het uh, droog blijft buiten, want uh, ja, we spellen niet uh, goed. Hè? Dat is meestal zo, dan uh, is het even warm. En dan komt er weer regen omweer aan. En ik hoop het niet, ook niet uh, voor de avondpiedase die uh, vanavond uh, van start gaat. Maar goed, een klein resume van de platen die we wel en niet uh, gehad hebben. Wow. nummer 40, na 13 weken staat ze daar Ariana Grande met One Last Time. Nummer 39, nieuw binnengekomen Polina Gagarina met A Million of Voices. Op 38, Swift Harmony samen met Kidding met Worth It. Sia samen met uh, The Weeknd en Diplo Elastic Heart vinden we op 37. En daarmee is het een uh, van de twee snelste dalers. Selena Gomez samen met Zed aan Want You To Know op 36. En op 35 vinden we Clean Bandit met A Stronger. Blijven zitten deze week in hun tiende week op 34. En Spitbull samen met Neo met Time Of Our Lives. Op 33, het hele spreef samen met Kendrick Lamar, Bad Blood. Omi Messierleader vinden we op 32 en op 31 vinden we Hoolie, in, Hoolie, Hoolie, Hoolie Ellen, featuring Ed Sheeran met All About It. En op uh, 38 uh, Stella Sue met een Reason. De, de Euro Breakdown op, Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. 29 dan uh, Echo Smit met Cool Kids. En wij gaan luisteren naar Dota met Hungry op 28 in een derde week. Hierop zie je Vim's antwoord bij de Euro Breakdown. Dota op 28. Hit up the will melt like ice. As the keep falling.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 eigen koude kikkerlantje. Nou, koud zou je niet noemen vandaag. Doodan met Hungry op uh, 28. En is weer tijd voor uh, de tweede nieuwe binnenkomer. Die vinden we op de 27 e plek. En dan heb ik het over een man die uh, uit Australië komt. Een zanger-songwriter uit Sydney om precies te zijn. En uh, dan heb ik het over Hayden James. Uh, 2013 in juni, uh, precies dus uh, twee jaar geleden, kwam hij met zijn eerste... Single Permissions to Love. Nou, die kwam uh, in Europa eigenlijk niet goed door. En uh, Australië wel. Toen kwam hij op de zevende plek terecht. Maar uh, hij vloog nog niet over. Maar het volgende nummer wel. Als we kijken naar uh, Frankrijk... Uh, staat hij er zeker in de lijst. Duitsland, Italië. En in Australië zelf uh, staat hij op de vierde plek. En dan heb ik het over... Uh, Something About You van Hayden James. Euro breakdown op vrijdag, Niet betrouwbaar, maar wel origineel. je on on the on the I'll choose to jail tonight Promise you'll pay my pay my bail See they want to buy my pride. Op 25 Rihanna, Kanye West en Paul McCartney. Voor 5 Seconds, 12 week in de lijst. Deze week weer twee plaatsen gestegen. En op 23 gaan we ermee door. Zweden zal door. horen. Heroes.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 Dus voor deze zweet, Mans Zermelo met Heroes. Eerste geworden op het Eurovisie Songfestival. Ik vind het knap. Ik hey, Straks een kleine resume van de platen die we gehad hebben in de laatste nieuwe binnenkomen. Maar eerst gaan we luisteren naar de nummer 22. Dat is David Guetta met Hey Mama. Yes I be your woman, yes I be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't ever got a word. I'm down for you. best uh, believe that when you need that, I'll provide that. You will always have it. I'll be on deck. Keep it in check. When you need Eating. Yes, you be the boss and yes, I'll be respecting Whatever that you tell me, cause it's me, <sighs> you be spitting Oh, But believe that <laughs> When you need that, <laughs> I'll provide that You will always have it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 In de vierde week dat we erin staan, acht plaatsen gestegen van 30 naar 22. Dave Guetta, samen met Everdeck en Nicky Minaj. Hey mama. De Euro Breakdown. Een even kleine resume voor de platen die we wel en niet gehad hebben. We waren bij al om en weer 30 gebleven. Dus we beginnen met uh, 29. 27 weken lang in de lijst. En dan heb ik het over Echo Smit met Cool Kids. Meteen de langst genoteerde plaat deze week. 28 vinden we totaal met Hungry. En nieuw binnengekomen op 27. Hayden James met Something About You. Avicii met The Knights vinden we op de, in de 19e week op plek nummer 26. En in de 12e week uh, vinden we Rihanna Kanye West en Paul McCartney met all Five Seconds op 25. 24 is ook voor Rihanna met American Oxygen. 23 dan uh, Mansel Zerbelo met Heroes. David Greta, Nicki Minaj en Everdeck met Hey Mama op 22. Op 21 vinden we dan Years in Years met King. En op 20 vinden we het volgende nummer. De, de Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En dan heb ik het over Megan Trainor met Dear Future Husband. Straks nog wat nieuws van de artiesten en de laatste nieuwe binnenkomen. Maar eerst dus Megan Trainor op nummer 20 met Dear Future Husband. haar toekomstige man. Zij slaapt aan de linkerkant. Dan weet je dat het was. Hoef jij dat uh, niet meer te gaan doen, dat is heel weer. De Euro Breakdown. Even wat uh, nieuws, want um, Armin van Buren, die kennen we allemaal wel. Uh, die heeft de titelmuziek van Game of Thrones in een nieuw jasje gestoken. Mocht je het nog niet weten, bij deze dan. Want Van Buren liet het nummer deze week horen in zijn State of Trends. En eerder draaide hij de track al wel een paar keer in een aantal van zijn sets. Maar nu hoorden ruim 30 miljoen volgers van de show dat nummer. De remix verschijnt in de aanloop van de climax van het vijfde seizoen van deze hitserie... die op 14 juni te zien is. De remix van uh, Game of Thrones... origineel gecomponeerd door uh, Ramin Jawadi... is uh, ook uitgebracht op het platenlabel van uh, deze DJ. Wil je hem horen? Ga hem gewoon even opzoeken op uh, internet. Of graag 14 juli naar de finale kijken van het vijfde seizoen... alweer van uh, Game of Thrones. Meer Nederlands nieuws. o de meiden, uh, die hebben het ontiegelijk druk uh, de laatste tijd. Ik volg ze dan op... Uh... Facebook en dan zie je dat ze weer daar hebben opgetreden. Dan weer daar, dan weer daar, dan weer daar. Dan weer daar. Uh, gisteren waren ze nog bijvoorbeeld in uh, RTL Late Night ook nog te zien. Maar uh, de dames uh, staan komende week ook in de Amsterdamse Heineken Musical. Want daar spelen ze in het voorprogramma van Ali Meurs. Uh, de winnaars van de Force of Holland, zoals ik al zei, hebben het druk. Maar staan dus op uh, 9 juni naast een artiest die al meerdere nummer 1 is, op zijn naam heeft geschreven in het Verenigd Koninkrijk. Thuis bij Meurs hangen al drie platina-albums en vier officiële nummer één awards. Een schril contrast met één top 40 hit uh, voor Wrapped Up. Nou, dit is al niet om inbeloofd het spektakel te worden in Heineken Musical... want de zanger komt aan populariteit niks tekort. En de OG doet overigens niet alleen het voorprogramma. De dames komen ook nog terug voor een duet samen met Olly Meurs himself. Dus uh, mocht je ze nog willen zien een keer uh, en hou je ook van Olly Meurs, ga er dan naartoe. Er zullen vast en zeker geen kaarten meer beschikbaar zijn, maar mochten ze het nog wel zijn, nou, ik zou het niet weten. Zoek het gewoon even lekker op. Of zo. En heb je nou geen zin om met deze temperatuur achter de computer te zitten? Ik kan het begrijpen. Chris Brown dan. Chris Brown heeft zich weer eens wat uh, op de hals gehaald... want zo rookt hij uh, Wiet tijdens een vlucht uh, met de privéjet. Volgens de internationale regelgeving is uh, roken verboden op iedere vlucht. Chris Brown bleek duidelijk lak te hebben aan de regels. Een stewardess vroeg hem te stoppen met roken en Chris Brown zei daar volgens uh, US Weekly behoorlijk fel op hebben gereageerd. Hij blies er ook naar de stewardess en deed zijn beklag. Ik, ben, uh, sister, ik heb uh, 60.000 dollar, be 60 dollar betaald voor dit uh, vliegtuig... en dus ben ik eigenaar van een, uh, van een en iedereen daarbinnen. Ook zou hij haar hebben gezegd wat ze eigenlijk aan boord deed. Brown wil namelijk alleen maar uh, mensen aan boord uh, hebben... met wie hij seks zou kunnen hebben... Dus het was weer gezellig daar in het vliegtuig van Chris Brown. Goed, wij gaan door met de laatste nieuwe binnenkomer. Zou je zei denken, je hebt nummer 20 al gehad. Heb je er nog één dan? Ja, die heb ik nog. De Britse zangeres Jess Glynn. Die valt namelijk op als een cover van Adele Summer Like You op YouTube. Het nummer wordt in de korte tijd ruim 2 miljoen keer bekeken. En trekt ook de aandacht van de band Clean Bandit. En ze vragen een Glyn om mee te werken aan de single View waarvoor de Br zangeres in de Britse hitlijst debuteert met een uh, nummer 1 hit. Nou, ook in ons land uh, werd dat nummer populair. De alarmschijf bereikt begin de maart 2014 de eerste plaats... en wordt de tiende single in de historie van de top 40... Uh, van de Nederlandse top 40 dan uh, niet elf weken of langer uh, weet vol te houden op die positie. Na 2015 is Glyn terug met de tweede solo-single Hold My Hand... En uh, dat wordt weer een gegarandeerde top 40 hit. In ieder geval in Europa is hij goed in de smaak gevallen. We hebben hem al vaak gehoord in de Nederlandse top 40. Dat weet ik zeker, daar is hij uh, vaak genoeg voorbij gekomen als we hem zo opnoemden. Maar ook in Europa is hij de, uh, de nu dus echt nieuw binnengekomen deze week op nummer 19. En dan heb ik het over, jawel, Jess Glynn met Hold My Hand.